8 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. De man die vanmiddag in Münster zeker drie mensen doodreed... in een bestelbusje, was volgens verschillende media... een Duitse man met psychische problemen. Andere media hebben het over een aanslag. De politie houdt alle opties open. De man reed met een busje in op het terras van een café... in de binnenstad van Münster. Naast de drie doden vielen er ook twintig gewonden. De dader heeft zichzelf van het leven beroofd met een vuurwapen. De politie doet nog onderzoek naar geruchten... dat er ook nog twee mensen uit het busje zouden zijn gesprongen... en vervolgens zijn gevlucht. Ook meldt de politie dat er een verdacht voorwerp in het busje is gevonden. Wat dat voorwerp dan is, is niet duidelijk.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 Het weer dan nog, het koelt af naar 9 graden. Het blijft vrij helder. Ook morgen blijft het mooi lenteweer. In het westen iets meer bewolking. De maxima liggen rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Mannen van Nederland, Hans hier. Oh, oh, zo krijgen wij hier, meneer. Pardon? Ik ben Hans, hè? Hé, voilà, mannen van Nederland, meneer Rijmers hier. Ziek hoor.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 En zijn langs de lijn. We beginnen natuurlijk bij de op papier. Mooiste wedstrijd van de avond. De mooiste affiche AZ tegen PSV allemaal. Dan leek PSV op 1-0 te komen. Goeie kopbal van Luc de Jong. Maar die staat inderdaad buitenspel, zie ik nu in de herhaling. Goed gezien door de grensrechter die de goal terecht annuleert. AZ PSV na 18 minuten daarom nog 0-0. En rode AZ tegen Peksolle. Frank Wielaert. 19 minuten onderweg. Roda goed begonnen aan deze wedstrijd. Veel scherper dan dat pek is. Het staat dan ook met 2-0 voor. Ja, Richard van der Maaren kijkt nog steeds naar uh, Nakbreda tegen Vitesse. 1-0 voor de thuisploeg. Bijna was daar opnieuw de gelijkmaker met een schot van Thomas Buiting, De invaller. Bal ging op de paal eruit. En zo blijft het dus uh, nog altijd heel spannend. 1-0. En hey Manchester City tegen Man United over spanning gesproken. Andy. Laatste kwartier aangebroken. Kevin de Bruyne erin gekomen. Aguero erin gekomen. Krijgen we penalty? Nee, zegt Martin Atkinson. Uh, bij de overtreding die gemaakt werd op een City-speler. In het strafstofgebied blijft Manchester City 2. Man United 3. Goed, ja, het is een uh, goed gevulde avond, om maar even zo te zeggen. Er gebeurt van alles. AZ, PSV, wat een ongelooflijk leuke openingsfase allemaal ja schot van Pereiro nu van PSV dat een paar meter over de goal van Bizot heen gaat 0-0 na 19 minuten PSV had een uh, kwartiertje nodig om grip te krijgen op het spel van AZ want het begin van AZ was overrompelend de ploeg had ook 1-0 moeten maken Koopmeiners met een enorme kans maar een wereldredding van Schwab voorkwam die openingstreffer en daarna is PSV beter in de wedstrijd gekomen daar hebben we ook al een goede kans op bijna net zo groot als die voor Koopmeiners na een prachtige voorzet van Pereiro vanaf de linkerkant met het terugleggen van Luc de Jong met het hoofd was ook niets mis alleen Ramselaar had wat Moeite met de eerste aanname. Kon nog wel schieten met Vlaar dichtbij hem in de buurt. Van hij schoot de bal wel over de goal van Bisot. Dat was een grote kans. En net daarna dus die geannuleerde goal, terecht geannuleerd. En dan Luc de Jong de vrije traf van PSV knap binnenkopte. Maar hij stond wel buitenspel op het moment dat die bal voorgegeven werd. Aanzet nu achterin met Stijn Wuiters. Die terugkeert nadat hij vorige week geplaceerd was in het elftal van John van der Brom. En nu Ron Vlaar, die vorige week goed speelde en dat nu opnieuw goed doet. Prima weer teruggekeerd van een lange slepende blessure. En met uh, ja, Ron Vlaar. Die kan natuurlijk nog steeds hartstikke goed voetballen. Als hij de vorm heeft. Als hij zich goed voelt. En met zijn ervaring kan je natuurlijk zo'n jonge helft als AZ enorm helpen. En vooralsnog gaat het goed met Ron Beton daar centraal achterin. Met de aanvoerdersband om zijn arm. Nu Ricardo van Rijn. Die pas zijn vijfde basisplaats dit seizoen te pakken heeft. Heeft nog niet veel gespeeld voor AZ. Nu dus wel in deze grote belangrijke wedstrijd. En via van Rijn en Bizot is het nu die derde centrale verdediger. Stijn Wuitens die de bal heeft voor AZ. Steekt de middenlijn over. Linkkant van het veld. Speelt de op een oude Jan. Maar PSV laat AZ niet meer zo makkelijk komen als het deed in de eerste tien minuten. Toen ging AZ er echt vol op. En ging het er ook overheen Maar nu heeft PSV het wel een beetje in de gaten. Die uh, toch wel opvallende strijdwijze van AZ. Dat is met vijf verdedigers speelt vandaag en niet zoals te doen gebruikelijk met vier. En vooral Svensson die uh, zorgde ervoor dat Pereiro in het begin van de wedstrijd continu achter hem aan moest lopen. Maar daar is nu in de laatste paar minuten toch wat minder sprake van. En zien we Pereiro ook wat meer in een aanvallende rol. Een bal gaat omhoog op de helft van AZ. Lozano niet, Vlaar wel, die kopt de bal naar voren, weghorst. Die goed speelt in de eerste 20 minuten. Komt de bal even terug naar Gustil. Die verspeelt de bal. Hendrix doet dat op zijn beurt ook. Hij aan uh, Mietje. PSV dan weer met Van Ginkel. Lozano staat buitenspel. Vlag gaat omhoog. Maar Blom die past de voordeelregel toe. En aan kan door Blom. Die uh, midweeks nog actief was in de Champions League. Was in Barcelona. Dat speelde tegen AS Roma niet als scheidsrechter. Maar als een van de assistenten op de achterlijn van Danny Makkelie En nu fluit hij deze andere grote wedstrijd. Maar dan groot in de divisie, kwartwedstrijd gespeeld. AZ begon beter. PSV is daarna wat sterker geworden. Beide ploeg hebben grote kansen gehad. En grote kansen gemist. Het staat nog 0-0. Ja, en dan Frank Wielaert bij Rode JC tegen Pek Zwolle. Twee keer op, op doel geschoten. Twee doelpunten. Is er inmiddels al vaker op doel geschoten door, door Roda? Of is hij daarbij gebleven? Het is, er is zojuist nog op doel geschoten, maar wel vanuit buitenspelpositie. Af DJ, die nou, ik denk dat hij een halve meter buitenspel stond. Veel meer zal het niet geweest zijn. Hij schoot wel die bal nog even binnen. Maar toen was er al gefloten door Kuipers. Daar is het eerste schot tussen de palen van Peck Zwolle. Van de wegglijdende Namli. Ook dat ziet er niet heel erg overtuigend uit. Van wat uh, Zwolle doet en wat Namli doet. En uh, de redding overigens van Jurjes. Die was wel nodig. Want dan heeft hij hem niet. Dan is het 2-1. 23 minuten onderweg. Rode SC uitstekend begon aan deze wedstrijd. Je zou echt niet zeggen dat ze tegen degradatie strijden. En als uh, ze dat... Nou, dat doen ze natuurlijk wel. Dus hebben ze dat in ieder geval mentaal goed opgepakt. Je ziet het er niet aan af. Al die... Uh, dat nerveuze gedoe dat bij uh, degradatievoetbal hoort... dat zie je niet bij Rodi SC. Dat uh, ging gewoon recht uh, richting het doel tot twee keer toe. En met veel overtuiging, de duels in het valt ook allemaal wel goed hun kant op. En dat heeft ook te maken met de nogal lakse manier van voetballen van Peck Zwolle. Dat doet alles een beetje half. En half werkt niet, zeker niet vandaag. Eh, Hizebueen nu probeert zijn tegenstander uit te spelen. Dat lukt nu voor het eerst deze avond. Overtreding ook gemaakt door uh, Djai. Die is het er niet mee eens. Net buiten het strafschopgebied aan de rechterkant tegen de achterlijn aan. Daar mag Peck nu een uh, vrije trap gaan nemen. En nog een keer uh, serieus uh, proberen om Jurjes onder vuur te nemen. Want die ene poging van Namli, dat was een beetje halfbakken... omdat hij weggleed en ook niet heel erg met overtuigingen wist te schieten. Een andere doelpoging was ook van Namli. Die ging hoog over de koel cool van Jurjes heen. De vrije trap nu. Net buiten het strafschapgebied dus. Namli zegt het tegen iedereen. Ga maar wat verder bij van vandaan staan. En dan moet die vrije trap een keer gaan komen. Kuipers heeft al een tijdje geleden gevloot. Hij probeert het ineens en hij raakt raak ook. Zo, nou dan hebben we dus vier schoten tussen de palen gehad. Zonder dat er gevloot is en daarvan vliegen er drie in. 24 minuten zijn we onderweg. Rodi SC... Dacht waarschijnlijk, we zijn onderweg. Maar ik heb nog één statistiekje om dat te bewijzen dat het niet zo is. Namelijk Gustafsson heeft een doelpunt gemaakt. En als Gustafsson scoort deze competitie, dan wint Rodi EC niet. Hij heeft er nu acht gemaakt. <laughs> het heeft in totaal precies één Roda-punt opgeleverd. Dus we wachten nog even op de tweede van Peck, zullen we ja, maar zeggen. Ja, ja, ja. Um, goed, dan uh, gaan we naar... Uh, sorry, uh, want ik heb even niet... Richard, ja, bij NAC tegen Vitesse. Oh ja, dat wilde ik even weten. Want de grote vraag is natuurlijk uh, of Frezen Sparta haalt. Want dat hoorde ik jou net zeggen. Toen dacht ik, ja, dat is wel een ding natuurlijk. Ja, dat is een uh, vervelende situatie natuurlijk. Volgend seizoen is uh, Frezen daar werkzaam. En uh, Sparta komt volgende week naar de Gelderdoom. En het zou mij, dat zei ik volgens mij net ook... het zou mij echt niet gaan, uh, niet verbazen als uh, Frezen... ...toch nog op non-actief wordt gesteld. Want uh, het is ook vanavond eigenlijk weer bar en boos. Zeker in de eerste helft. En als Vitesse verliest vanavond van NAC... ...dan heeft het uit de laatste vier wedstrijden één punt gehaald. En thuiswedstrijden ja, die zijn vaak ook uh, niet om aan te gluren. Nu gaat de bal van Mount even terug naar Karavajev, naar Linse. Je ziet Vrezer ook uh, langs de zijlijn daar een beetje stoïcijns zijn. Ze eigenlijk al uh, de hele wedstrijd staan met de handen in de zakken. Af en toe kijkt hij eens om. Heeft hij wat contact met Alexander Rankovic. Zojuist heeft hij uh, een tweede... Tweede wissel doorgevoerd. Castaños is erin gekomen voor Serrero. Dat betekent dus een aanvallende wissel. Vitesse moet ook wel. Het heeft nog maar negen minuten. Nu wordt de bal weggekopt in het strafstopgebied. Door Nak. Door Mets die daar een goede wedstrijd speelt. Samen met uh, Pablo Maribal gaat over de zijlijn. En dus gaat er een ingooi komen voor Vitesse. Dat wel wat beter speelt in de tweede helft. Twee grote kansen heeft gekregen. Ook de kopbal van Linzen. Prima eruit gehaald door Bertrams. De keeper van Nak. En vervolgens die bal van Buiting op de paal. Nu goed voor de man gekomen door Verschuren. Maar ook prima werk van die jonge buiting. Die is dan natuurlijk wel fris. Die wil ook graag. Bal gaat opnieuw over de zijlijn. Zo is het wat rommelig. En doet Nakken natuurlijk rustig aan met het nemen van de ingooi. Want het staat nog altijd voor. En het is mooi om hier in Breda te zien dat dat thuispubliek... als de ploeg van Vreven het dan lastig heeft. En dat is in deze fase wel even het geval. Dat ze dan allemaal gaan staan en klappen en zingen. Het is een fantastisch voetbalpubliek hier bij Nak. De bal wordt nu gekopt door Verschuren richting Tevreden. Ook hij is er zojuist ingekomen voor Sadiq Umar. Een spits voor een spits. Weer gaat de bal over de zijlijn. Zeven minuten heeft Vitesse om nog iets te doen aan de 1-0 achterstand in Breda. Ja, en uh, zoiets uh, heeft Manchester City ook om twee goals te maken. Om toch nog kampioen te worden vanavond, Andy. Ja, het is wat een wedstrijd zeg. En het is hard geworden, dat wil je niet weten. Maar... Chaminé is gekomen voor Lingard zojuist bij uh, Manchester United. Het staat 3-2 voor Manchester United tegen Manchester City. En uh, ook in de gelijkspel is overigens Manchester City geen kampioen. Dat worden ze best wel hoor. Ze staan uh, 16 punten voor. En straks, nou, als ze mochten verliezen, 13 punten voor met nog zes uh, wedstrijden te gaan. Dus dat is geen probleem. Maar de mentale klap komt enorm aan. En dat zie je aan het spel. Enorme grove overtredingen. Zojuist Pogba die werkelijk een moeilijk... Uh, Pleegde en Martin Atkinson deed het af met een gele kaart. Daar had hij uh, mazzel. Men hoopt bij Manchester City op Aguero. Hij is in de ploeg gekomen. Heeft 199 doelpunten tot nu toe gescoord voor Manchester City. En wat zou het mooi zijn als hij vanavond zijn 200ste scoorde. Maar nu is er een vrije trap voor Manchester United. Daar kwam de 3-2 ook uit voort. Martin Edkinson heeft gefloten. Daar komt die vrije trap. Die moet voor het doel komen. Nee, hij gaat naar Lukaku aan de rechterkant. Die weinig heeft gedaan en ook nu niet. Want hij speelt de bal over het doel van de keeper. Nee, de bal blijft nog binnen. Nee, toch over het doel. Het staat 3-2 voor Manchester United met nog 4 minuten te gaan voor. Manchester United tegen Manchester City. En dan uh, allemaal bij uh, AZ tegen PSV. Ik zit op het scherm mee te kijken. Het is een, mag ik zo zeggen, een volwassen wedstrijd. Ik zou het woord uh, meeslepend ook willen gebruiken. Ja, want dat is ook. het ook. 28 minuten gespeeld. 0-0 bij de topper AZ. De nummer 3. 62 punten PSV. De koploper heeft er 12 meer. Wie goed kan rekenen komt dan uit op een aantal van 74. En AZ is nog altijd de iets betere ploeg. Heeft de betere kansen gehad. En het is af en toe weer genieten van het spel van AZ. We hebben mooie aanvallen gezien. De mooiste die leverde een schot op dat overging van Gustil. Na een prachtig hakje van Mietje en Jahan Baks die de bal prima teruglegde. Maar uiteindelijk de poging van Til niet tussen de palen. En we zagen ook al Koopmeiners die Weghorst met een slim steekballetje wegstuurde. Die vond alleen een tegenstander op zijn weg en kreeg de bal niet op doel. Maar AZ... Valt wat meer aan dan PSV. Dat toch iets vaker dan de tegenpartij in de verdrukking wordt uh, gebracht. Weghorst, Jaan Baks. En weer Weghorst die hard werkt. Veel goed doet. Nu krijgt hij de bal net niet bij Guus Til. Omdat uh, Brenet er tussen zit. Brenet gaat er loopt met de bal. De linksback van PSV. Prima opgelet daar hoor, door Van Rijn. Die dat goed oplost. En de bal weer bij Til krijgt. En zo kan aanzet weer gaan. Het gaat in een razend tempo. Het is echt een topwedstrijd in Nederland. Weghorst nu die wil. Uh, Steken op koopmijners. Lukt niet. Jaan Baks probeert aan de bal te heroveren. Dat lukt hem niet. Lukt het Nietzsche wel Nee, Die uh, begint dat te schoppen. Blondi uh, zegt voordeel. Daar gaat straks wel een kaart aankomen. Eerst is PSV weg met Lozano. Aan de rechterkant trekt naar de as van het veld. Heeft eigenlijk niemand mee. Nu komt de Jong helpen. Lozano naar de Jong. Maar goede actie opnieuw van Van Rijn. Die prima speelt. In het eerste half uur van deze wedstrijd. De bal gaat niet buiten de lijnen. PSV mag dus door met Lozano. Linkerkant die speelt de bal richting Ramselaar. Vlaar haalt weg. Er ligt nog een speler van PSV geblesseerd. Helemaal aan de andere kant van het veld. Dat is Van Ginkel. Die krijgt die schop van Mietje. Nu gaat Lozano de bal even buiten de lijnen spelen. En kunnen we kijken hoe het is met de aanvoerder van PSV. Met Marco van Ginkel. Die toch wat lang blijft liggen. In mijn ogen. En als het echt wel met hem gaat. Dan zou hij wat sneller gaan staan. Er moet in elk geval verzorging bijkomen. Voor de captain van PSV. En die uh, doet zijn geen al even uit. Dat heeft echt pijn opgeleverd. En het is ook een hele harde trap van Mietje. Vol op de enkel van Van Ginkel. Dit moet geel zijn... Voor Mietje En heeft Blond die kaart gegeven aan Mietje. Volgens mij niet. En dat is een uh, slechte beslissing van de scheidsrechter. Want dit is uh, zeker geel. Hele harde overtreding van die middenvelder van AZ. 0-0 en van Ginkel moet opgelapt worden. Spanning in de laatste minuten. Met name voor de fans van, uh, van uh, NAC Breda. Gaan ze die drie punten pakken of wordt het toch nog gelijk bij uh, NAC tegen Vitesse? Richard. Ja, ik durf er nog niets van te zeggen. Vitesse heeft de bal, is ook wat sterker nu in de laatste 10, 15 minuten. Daar is weer een kans. Linse, bal wordt geblokt nog een keertje. Gaat naar buiting, naar de linkerkant. En dan wordt hij uiteindelijk weggehaald door uh, Verschuren. Die uh, met wilde armgebaren het publiek achter het doel van Bertrams opzweept. En wil dat uh, die trouwe fans in het Radverlegstadion nog één keer... in die laatste minuten achter NAC gaan staan. Want ze zijn ook zo belangrijk in die zware strijd tegen degradatie. Nu de ingooi aan de linkerkant van uh, Vitesse. Bal wordt gekopt door... Uh, Pablo Marie op de borst aangenomen. Dan aan de linkerkant door Bunner. Bal gaat dan opnieuw naar de zijkant waar Lintzen staat. Met een hakballetje geeft hij hem opnieuw mee aan Alexander Bunner. Die probeert dan langs Sporksleden te komen. Maar dat zit er niet in. En dan kan Nakken vandoor in de omschakeling misschien via Fernandes. Fernandes is de middenlijn overgestoken. 1-2 verdedigers staan er van Vitesse. 3-4 man van Nak Breda. Bal gaat naar de rechterkant. En dat is niet de juiste keuze. Die bal had eigenlijk naar de linkerkant gemoeten. En Manu Garcia maakt zich dan ook boos op zijn medespeler. In dit geval Fernandez, die de bal meegaf aan de rechterkant. Nu gaat er een wissel komen bij NAC. Terwijl Mark van Hintem, de technisch directeur... hier zojuist voor mij langs, liep met het gezicht op onweer. De technisch directeur die gisteren nog bij de training stond... van Vitesse en zei, deze wedstrijd tegen NAC Breda... moeten wij winnen. Vervolgens gaf hij er verder geen commentaar meer op. Maar we zullen de komende dagen waarschijnlijk snel gaan merken... wat die zin inhoudt. Het lijkt erop dat Vitesse... Dit duel opnieuw gaat verliezen. Met 1-0 dus van NAC Breda. We zitten in minuut 89. Nijholt gaat zo dadelijk nog komen. Controlerende middenvelden. We wachten op een corner. Die getrapt gaat worden vanaf de rechterkant. En het publiek kruipt nog maar weer eens achter. De ploeg, Het is Ambrose die wat licht aangeslagen nu eerst naar de kant moet. En dan kan Nijholt dus komen. En dan zal Angelino de hoekschop gaan nemen. Helemaal aan de overkant. Angelino die in de 35ste minuut scoorde voor Nak uit een vrije trap. Bal werd van richting veranderd. En daarna is er dus niet meer gescoord. Spannend in de slotfase. Ik denk dat we er ook zeker een minuut of 4, 5 misschien wel bij gaan krijgen. Bal wordt weggekopt bij de eerste paal door Buttner. Dan opnieuw ingebracht vanaf de rechterkant door El Alou. Dan eventjes de voorzet. Even goed kijken. Daar is Houwen. Die plukt die bal niet al te moeilijk. Geeft nog even een setje mee. En trapt die bal dan licht. Gehinderd door Tevreden. Ver naar voren. Richting Buitink. Richting Castaños. Twee spitsen die daar staan bij Vitesse. Dan kleunt Linssen er vol in. Ook hij speelt met vuur. Kasia doet dat ook. Die heeft al geel in deze wedstrijd. En ook Linsen gaat er af en toe heel erg hard in. Het is misschien ook wel frustratie aan de kant van Vitesse. El Alucci ligt op de grond. En we zitten inmiddels in minuut 90. 1-0 voor Preda. En dan bij allemaal AZ tegen PSV. 34 e minuut. 0-0 in Alkmaar. En het is echt een heerlijke sfeer hoor. Want al die mensen die gaan nog eens extra achter hun ploeg staan. Want al deze nuchtere Noord-Hollanders die voelen natuurlijk ook wel dat dit zo'n avond is dat AZ kan afrekenen met dat trauma van nooit winnen van een topclub. En wat is er nou mooier dan het doen van uh, de ploeg die op weg is naar de landstitel Het is nog 0-0, maar AZ heeft 75% balbezit. Nou zegt dat niet alles, maar het zegt wel iets. Namelijk dat AZ domineert in deze wedstrijd. Maar nog niet heeft gescoord. Wel de kansen heeft gehad. Met name die voor Koopmeijers. In het begin was een nu Mietje aan de rechterkant voor AZ. Hij steekt de bal op. Svensson die kat zichzelf vrij. Dan glijdt er iemand uit bij PSV. Wat doet Svensson? Hij twijfelt. Hij treuzelt. Weet het niet en probeert het dan zelf. En mikt de bal net naast. Hier zat meer in voor AZ. Maar je zag de vertwijfeling bij de Noor. Jonas Svensson die daar even niet meer wist wat hij nou moest doen. Toen zijn directe tegenstander. En dat is Pereiro uitgeleed. Je ziet hem kijken. Kan ik die bal kwijt bij een medespeler? Uiteindelijk duurt het dan wat te lang en probeert hij het zelf. En mikt hij de bal naast de goal van Jeroen Soet. 35e minuut inmiddels. PSV krijgt af en toe ook mogelijkheden. Hoor. Net bijvoorbeeld van Brunet vanaf de linkerkant. Zo'n verraderlijke bal waar de keeper niet echt wist wat hij ermee moest doen. En hij kreeg de bal uiteindelijk een beetje ongelukkig. Op zijn borst had de mazzel dat van Ginkel, die dicht bij hem in de buurt stond, de bal niet als rebound binnen kon tikken. Dat liep dus goed af voor AZ. PSV kreeg ook nog een andere grote kans in de openingsfase. Die was voor Ramselaar. Die schoot de bal over. Nu PSV met opnieuw diezelfde Ramselaar. Die is in het duel verwikkeld met Stijn Buitens. Buitens wint, krijgt de bal bij Weghorst. Neemt hem aan met de borst, krijgt dan een beuk. AZ mag door. Bal gaat naar Jaanbaks. Linkerkant. dat is buitenspel toch? Ja, dat is buitenspel inderdaad. Oordeelt nu ook de arbitrage. Vlag gaat omhoog. Vrije trap voor PSV. Tempo blijft hoog in deze wedstrijd. Alleen de doelpunten blijven uit. En dat is uitzonderlijk in een wedstrijd tussen AZ en PSV. Want meestal is dat ook een garantie voor doelpunten. De laatste drie keer ook maar dus telkens 2-4. Telkens een zegen voor PSV. In Eindhoven, de eerste wedstrijd van het seizoen. Ook een zegen voor PSV. Toen werd het 3-2 in een mooie, spannende wedstrijd. PSV nu aan de linkerkant met Brenet. 10 minuten voor rust. Levert deze avond nog iets op. Brenet gaat even pingelen met de bal. Gaat er dan wel langs. Gaat de achterlijn ook halen, Joshua Brenet. Maar maakt dan zelf de overtreding. Vrij trap aanzet. 0-0. Nog steeds in Alkmaar. Nak tegen uh, Vitesse. Laatste minuut ongeveer, Richard. De laatste minuut wellicht van, van Frezer bij, uh, bij Vitesse. Dus Blijf speculeren, natuurlijk. Maar... Ja, het, uh, het zou zomaar ja. kunnen, Robert. Dit, uh, het is wel zo dat bij Vitesse de Russen daarover gaan. Zoals bekend, Alexander Szykirinski is de eigenaar van Vitesse. Heeft een aantal mensen, een Oostenrijker en ook een Rus in de raad van commissarissen zitten. En die gaan, denk ik hoor, uiteindelijk, je krijgt die mensen nooit te spreken. Maar die gaan toch wel over dit soort grote beslissingen... Het is dan Mark van Hintem wel die de technisch directeur is. En ik denk Van Hintem een beetje kennende. En zijn relatie met Frezer terwijl Bertrand de bal nu prima plukt. Dat Van Hintem dat nooit zou doen. We zullen het moeten afwachten de komende dagen. Veel fotografen nu ook alweer gericht op het gezicht van Henk Frezer. Het is voorbij, het is afgelopen. Het is over en uit, het is 1-0 geworden. Nak wint, doet uitstekende zaken door die goal van Angelino. Vrije trap van richting veranderd. En de mensen vallen hier elkaar in de de armen in Breda. Dit is een hele, hele cruciale driepunter voor de ploeg van Stijn Vreven die vanavond weer terugkeerde in de dugout. En de spelers van Vitesse die ploffen neer hier op het gras. De hoofden gebogen. En Vrezer, ja, die staat daar nog even met de vierde man te discussiëren. Vindt het misschien allemaal veel te weinig de drie minuten die erbij zijn geteld. Maar het is afgelopen. En zo wint Nakbreda Breda dus met 1-0 van Vitesse uit Arnhem. En die bij de slotfase van Man City tegen Man United. Laatste vijf seconden. Je nodigt Robert. iemand uit en even, ze verstieren je feestje. Ja, nou, daar waren ze ook zeker van plan hoor. Want die zijn niet uh, voor hun lol bij Manchester City gekomen. Manchester United. De aardsvijand gaat winnen met 3-2. 2-0 bij rust was het voor Manchester City. Op weg naar het kampioenschap. En dan toch 3-2 verliezen naar een geweldige tweede helft van Manchester United. Wat zal Mourinho in de rust tegen zijn spelers hebben gezegd? Nu, in de slotfase, hebben we nog kansen gezien. Ongelooflijk. De GA, een geweldige redding op de kobbel van Agüero... Sterling, die zijn vierde open kans miste. Bal tegen de paal. En uh, zo blijft het. 3-2. Mourinho aan de zijkant roept. Het is afgelopen, joh. Het is afgelopen. Maar dat uh, bepaalt Martin Edgerson wel. En uh, uh, met de handen in de zakken staat Pep Guardiola te kijken. Wie weet dat misschien volgende week wel. wel uit tegen de Spurs. Eh, ook een moeilijke wedstrijd. Eh, en dan misschien de wedstrijd daarna tegen Swansea thuis. Dan eh, zit het eh, wel goed met Manchester City. Eerst aanstaande dinsdag tegen Liverpool voor de Champions League. 3-0 achterstand wegwerken op eigen huis. En dan, eh, dan werkt zo'n 3-2 nederlaag tegen Manchester United niet mee. De laatste aanval van de wedstrijd. Ja, we hebben al bijna 7 minuten erop zitten van de 5 minuten extra tijd. Nou, nu is het afgelopen. De hand wordt geschud door Pep Guardiola met Mourinho. 3 2 Manchester United wint. En verstiert inderdaad het feestje van Manchester City. Frank Wilaat bij uh, Rode JC tegen uh, Peck uh, Zwolle. 2-1. Toch een verrassend, Frank. Ja, inderdaad. En, uh, het had best, had best nog wel wat doelpunten erbij kunnen vallen. 39 minuten onderweg. Maar het staat nog altijd 2-1. Zwolle heeft intussen een paar kansen gehad. Een schietkans voor Saimak. Goed gered door Jurrius. En ook Parsicek kreeg nog een kopbal tussen de palen. Maar ook die werd tegengehouden door uh, Jurrius. Aan de andere kant een goede kopkans voor Shahin Alleen hij mikt ernaast. En nu probeert Zwolle diepte te zoeken. In de buurt van Namli is dat. Maar die wordt niet bereikt. Intussen wordt Shahin op de middellijn zo'n beetje ondersteboven geschoffeld. En dat is een kaart voor Marcellus. Marcellus heeft het heel erg moeilijk achterin. Stapelt pasend fout op fout. En ook verdedigend stapt hij steeds op de verkeerde momenten in. Zo ook nu op de middellijn bij Shahin mist hij de bal volkomen. En raakt hij de enkel van de Duitsers volledig. En dus is die gele kaart terecht. Maar Marcellus zit totaal niet in deze wedstrijd. En dat is toch wel wat Zwolle nodig heeft. Want daarvan heeft het er eigenlijk te veel rondlopen. In de passing heel erg slordig. En uh, ook in de aannames ook slordig. En dan probeer je jezelf in de wedstrijd te voetballen. Met een 2-0 achterstand. En die ene rakenvrije trap van Namli is dan heel erg welkom. Maar verder zit er toch niet zo gek veel in. Wat Zwolle laat zien. Daar komt een voorzet van Van Steenkisten. Niemand, helemaal niemand van Rodië In het strafschopgebied. Niemand die erop rekent. Iedereen kijkt elkaar aan. Die daarachter staat. Dat zijn Shaheen, Gustafsson. En ook Rosheuvel. Die kijken allemaal naar elkaar. Jij moet toch in het strafschopgebied staan? Ja, ze staan daar geen van drieën. En dus kan Zwolle gewoon overnemen. En een aanval gaan opbouwen. Met Thomas. Heel veel ruimte aan de linkerkant van het veld. Daar is Moktar, die kan dan 1 tegen 1 gaan. Tegen Koem, Rosheuvel komt helpen. Dat doet hij goed, want hij werkt die bal weg. En Denge moet dan de rest van het wegwerken doen. Dat doet hij dan weer niet goed. En hier pikt op, kan er nog een aanval uitkomen voor Zwolle. Een vrije trap komt eruit. Maar het is wel 30 meter ver weg. 41ste minuut. Zwolle nog altijd op achterstand tegen Rodi JC in Kerkrade. 2-1. Ja, AZ tegen PSV allemaal. Je zei net, AZ 75% balbezit. Ik heb de indruk dat dat een beetje aan het kantelen is. Ja, PSV wordt met een minuut sterker. 40 minuten ruim gevoetbald in Alkmaar. 0-0 bij AZ-PSV. Maar oh, wat was PSV dicht bij de 0-1. Luc de Jong werd uh, vastgehouden. De vrije trap kwam van Lozano. En er zaten allemaal mensen aan hem. Hij viel ook op de grond. Maar al liggend en vallend kreeg hij toch nog zijn hoofd achter de bal. Echt een schitterende kopbal. Waar hij ook nog zoveel effect aan wist mee te geven. Dat die bal er bijna in krulde. Hij raakte alleen net de paal. Pech voor de jongen. Ook in de rebound ging hij er niet in. PSV schreeuwde om een penalty. Kreeg hij niet. Penalties zijn een garantie op succes voor PSV dit seizoen. Want Marco van Ginkel maakt ze allemaal. Maar nu kreeg hij niet de kans om hem erin te schieten. Want de bal ging niet op de stip woede bij PSV. Maar PSV wel eigenlijk sinds dat moment wat beter in de wedstrijd gekomen. Pedro net werd uh, goed weggestuurd. Alleen Bizot was net op tijd bij de bal voordat Torek Ojaan kon binnentikken. Nu opnieuw PSV. Linkerkant wordt even niet opgelet door Van Rijn de Jong. Nee, want Bizot... Is er op tijd bij om de voorzet vanaf de linkkant er op tijd uit te halen voordat de spits van PSV kan binnentikken. Maar het laat wel zien dat AZ moeite heeft in de laatste minuten van de eerste helft. Het begon leuk, dat 5-3-2. Alleen PSV heeft er een antwoord op gevonden. En uh, ik vraag me af hoe lang het duurt voor die drie die er gewoon in komt bij AZ. En AZ teruggaat naar dat vertrouwde systeem. Wat zal het hele seizoen met uh, succes spelen. Nu Bizot die zichzelf in de problemen brengt, dat doet hij uh, vaker deze wedstrijd. Lozano kan er niet van profiteren. En hij krijgt de bal uiteindelijk wel weg. De doelman van AZ. 42e minuut. PSV heeft de bal met mat. en Hendrix over de middenlijn. Nu aan de rechterkant van het veld. Arias. PSV voelt ook dat het beter wordt. Dat het beter in de wedstrijd komt. Voelt ook het vertrouwen. Arias nu in een soort potje vrij worstelen met Guus Til. Vrede wordt gesloten. Staan allebei weer op. En Hendricks heeft de bal voor PSV. Levert in bij Til. Til dan naar Mietje op de middenlijn. Steekt die middenlijn nu over op de helft van PSV dus. Mietje tussen twee PSV'ers in krijgt die de bal bij zijn landgenoot. Svensson. Svensson terug naar Mietje. Noor zonder onsje. Mietje weer terug naar Svensson. Die begrijpen elkaar letterlijk en figuurlijk. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Naar Jaan Baksch. AZ eindelijk weer wat langer aan de bal. En dat uh, is belangrijk in deze fase. Voor de thuisploeg die het dus moeilijk heeft. In de laatste 10 minuten met de koploper uit Eindhoven. Het is nog wel 0-0. Maar waar het begin was voor AZ. Wordt PSV eigenlijk steeds gevaarlijker. Alleen het enige is dat nog geen van beide ploegen gescoord heeft. En dat is een klein wonder in Alkmaar waar het nog steeds doelpuntloos is. Ja, drie doelpunten in Kerkrade. Rodier C op voorsprong tegen Zwolle, Frank Wilaert. 43 minuten gevoetbald. Nog altijd 2-1. Daar komt Rody SC over de linkerkant met Afdi Jai. een van de twee doelpuntenmakers bij Rody SC. Balletje terugleggen doet hij niet goed. Zo in de voeten bij Saimak. Die moet dan zorgen dat hij bij iets vandaan komt... zodat hij verder kan voetballen. Dat lukt uiteindelijk door de bal in te leveren bij Thomas. Verder naar de linkerkant, naar Mokhtar. Dan komt Van Polen eroverheen. Die wordt dan ook aangespeeld van de achterlijn. Die bal terugleggen naar randje 16. Dat doet hij wel, maar niet in de goede richting. Want Saint-Mak uh, staat een paar meter verderop. En Denkis schiet dan die bal via Rosheuvel over de zijlijn. Kan Zwolle gaan gooien zo in de slotfase van die eerste helft. Slaagt Zwolle nog in om meteen de, de aansluitingstreffer of de gelijkmaker nog te maken. Parsicek gaat onder de voorzet van uh, Mokhtar door. Het scheelt niet zo gek veel... Jurius heeft de bal inmiddels klem vast. Had nog moeite met die vrije trap waar we gebleven waren van 30 meter. Die werd uh, genomen door Saimak. Die bal zwabberde bijna bij hem vandaan. Hij had hem nog net voor de doellijn tot zijn eigen grote opluchting. Daardoor staat het vlak voor rust nog altijd 2-1 voor ODSC. We kijken, ook vlak voor rust natuurlijk bij uh, AZ tegen PSV. Allemaal. Ja, hoekschop voor uh... AZ in de 44ste minuut na dat Izimat... Niet voor de eerste keer vanavond trouwens uitgeleid. Die mag echt in de rust even gaan kijken of hij wel de juiste schoenen heeft aangetrokken. En daarom geeft hij een hoekschop weg. Want er was eigenlijk niets aan de hand voor PSV. Nu dus wel. Nu moeten ze verdedigen. Want nu krijgt AZ een corner te nemen. Gaan ze doen aan de rechterkant van het veld. Geen Jaanbak deze keer. Want die meldt zich rond de penalty-stip. De hoekschop wordt getrapt vanaf de rechterkant. Zoeken naar Weghorst. Zoeken naar Vlaar. Wordt niet gevonden. PSV kan wegkoppen. Kan Arias de bal dan ook binnenhouden? Het antwoord is ja. Hendricks wordt dan. Vramselaar wordt niet bereikt. Oh, schitterend. Had je dit, zegt AZ van Van Rijn. Weghorst aan de linkerkant. Daar moet hij eigenlijk niet uitkomen. De bal is ook wat hard. Probeert nog wel de voorzet te geven. Weghorst, maar die bal is al over de achterlijn. En Weghorst heeft dan pijn. Die is daar niet heel goed uitgekomen. In een uiterste actie die, die bal nog voor te geven. Dit kan AZ niet gebruiken. Zeg. En Weghorst schreeuwt het echt uit, voelt aan de enkel, ligt in de reclameborden zo ongeveer. En blijft daar lekker liggen. En dan moet er toch wel even gekeken worden hoe het gaat met Wout Weghorst. De verzorging is er inmiddels bij. Hij ligt buiten de lijnen. Dus het spel hoeft niet stilgelegd te worden natuurlijk. Wat gebeurt er dan precies? Ja, het is een hele harde tik van Arias, zegt die. Hard en gemeen en venijnig en Zuid-Amerikaans wil ik het noemen. Doorgaat op de enkel van Weghorst. Ja, ik snap dat dat pijn doet. We zagen eerder in de wedstrijd al een actie van een AZ-speler. Die van Ginkels enkel hard raakte. Misschien is dit dan een vorm van revanche. Ook nu weer geen kaart. Niet voor Arias, ook niet eerder voor Mietje. Nu moet Weghorst helemaal terug jongen, jonge naar die middenlijn om daar aan het veld in te komen. Want hij wil weer terug. Hij staat, is opgelapt. Maar mag niet van Blom. Hij moet dan helemaal terug naar de middenlijn. Hij ligt nu zo ongeveer over de achterlijn om dan weer terug te komen in het veld. Eén minuut extra tijd krijgen we erbij in deze ontzettend vermakelijke editie van AZ-PSV. Nou, Weghorst mag toch wat eerder komen. Ongeveer halverwege de helft van PSV mag hij weer het veld in komen rennen. En hij rent weer heel snel door. Hij blijft hard werken op doelman Jeroen Zoet. PSV heeft inmiddels de bal in die extra minuten. Dus 45 minuten zijn gespeeld. 1 minuut extra tijd. Wat kan PSV in die laatste minuut? Met Arias aan de rechterkant. Legt de bal terug op Lozano. Lozano wacht even. Kapt uh, Til uit. Schiet de bal dan tegen Til op. En via Til gaat die bal over de achterlijn. En dan krijgen we denk ik nog een laatste hoekschop. Ja, die krijgen we inderdaad. Voor PSV. En PSV is sterk in hoekschoppen. Sterk in standaard situaties. scoorde al 24 keer uit een standaard situatie. Het meeste van alle clubs in de eredivisie en wat kunnen ze nu op een uh, belangrijk moment in de wedstrijd? Vlak voor rust. Mentale dreun van heb ik jou daar als deze bal erin zou gaan? Van PSV, van de koploper. Dat op matchpoint kan komen. Wint het hier? Kan het volgende week tegen Ajax in het eigen stadion landskampioen worden? Hoekschop is voor Lozano. Plaatsactie van de eerste helft. De bal de lucht in. Koppel gaat hoog uh, over de goal van Bizot. Koppel van Van Ginkel dan fluit Blom af voor het eind van de eerste helft. Het was interessant. Het was goed. Het was snel. Het was eigenlijk alles wat je wil in een voetbalwedstrijd. Het enige wat ik niet heb gezien zijn doelpunten. Maar die komen vast wel straks in de tweede helft bij AZPSV. Ja, om half zeven begon NAC tegen Vitesse. is afgelopen 1-0. U hoort het bij AZPSV is het rust 0-0. En ook bij RodiSC tegen Pek Zwolle is het rust. Daar staat het 2-1. Zometeen een kwart voor negen. Sparta tegen VVV. I'll back my turn on overdrive and you ain't seen nothing yet. Vijf minuten over half negen uur luistert naar NPO Radio 1. Drie mensen zijn aan het einde van de middag om het leven gekomen in Münster... toen een man met zijn busje inreed op een terras. Ook zijn twintig mensen gewond geraakt. En zes van hen zijn er slecht aan toe. De dader heeft zichzelf om het leven gebracht, heeft zichzelf doodgeschoten. We hebben contact met verslaggever Mino Remmers, die is nu in Münster. Ja. Mino, goedenavond. goedenavond. Wat is het laatste nieuws dat jij daar hoort? Nou, het laatste nieuws, en dat bereikt ons toch ook niet, nog niet via officiële kanalen, maar toch wel steeds meer ook Duitse media onder andere, die melden dat het om een 48-jarige man gaat die in dat bestelbusje zou hebben gezeten met een, wat wij dan maar noemen, een GGZ-verleden, zou eerder een zelfmoordpoging hebben ondernomen. En dan zijn er nog die geruchten dat er mogelijk nog mede mensen, andere mensen uit dat busje zijn gesprongen. Maar dat is nog een beetje onduidelijk. In ieder geval uh, is er dan ook nog sprake geweest van een soort verdacht pakketje of iets in die bus wat nader onderzocht moet worden. Daar hebben we nog geen details over. Ik sta hier nu aan de rand van de plek waar je naar het eh, historische stadscentrum rijdt. Dat is afgesloten door de politie. Eerder op de avond waren er wel veel meer hulpdiensten... maar dat is al een stuk minder geworden. Ja, ja ik kan me voorstellen dat er een hele, hele bedrukte sfeer is daar op straat. Hoe, hoe, hoe is dat nu daar? Ja, aanvankelijk ja, lijkt het daar wel op. Maar ik zou je vertellen, op het plein waar ik sta... achter mij wordt de kermis opgebouwd. Ik zie gewoon mensen over straat wandelen. Het is niet zo dat hier in de straten nu een hele... Uh, gespannen sfeer heerst in tegendeel. Uh, ik zie mensen gewoon rustig uh, over straat lopen. Ik ben nog niet op de plek geweest waar dat vanmiddag allemaal is gebeurd. Want nogmaals, dat is dus afgesloten. Dus daar is mogelijk wel anders. We gaan proberen daar dadelijk zo dicht mogelijk bij te komen. Maar ja, toch geen hectiek hier. Dat zeker niet meer. Nee. Heb, je, heb je iets gehoord over uh, wellicht persconferenties of, of, uh, of misschien later vanavond nog iets meer bekend worden? Of is het al, dat allemaal nog afwachten en gisteren geblazen? Uh, ja, dat uh, weten we nog niet. Of dat dat nog laat op de avond want het gaat gebeuren. Wel is bekend dat de woning van, die, uh, van diegene die daar achter het stuur zat... dat die wordt doorzocht. Mogelijk dat dat nog meer informatie oplevert. Wellicht uh, uh, is er correspondentie of iets anders te vinden. Um, ja, en verder wordt er toch ook nog wel rekening gehouden... nog steeds, dat merkte ik aan de grens Gronau... de grensovergang Nederland-Duitsland... tot de tanden toe bewapend met speciale eenheden van de Duitse politie... compleet gemaskerd. Twee grote helikopters in een weiland daar vlakbij... van de politie uh, om manschappen te vervoeren... Dus de grens wordt buitengewoon goed in de gaten gehouden. Ook Nederlandse politie aan de Nederlandse kant. Omdat het dus dat gerucht ook was dat er mogelijk nog twee mensen... uit dat busje zouden zijn gesprongen. Er cirkelt hier ook... Je kan hem misschien ja, horen. Ik hoor hem, ja. De hele tijd een helikopter boven onze, boven onze ogen. Maar het is ook uh, geen sinds rondom de stad een verkeerschaos. Maar uh, blijkbaar uh, blijft dat allemaal nog wel gehandhaafd... totdat echt 100% duidelijk is dat het alleen maar om deze ene man uh, gaat. Ja. Goed. Uh, Maino, uh, jij blijft daar. En uh, mocht ja. je meer uh, nieuws hebben, dan uh, ben je welkom. Dan horen we het graag van je. Dank je wel voor nu. Mino Remmers van Stad vanuit Münster. Nou, Eerder deze uitzending hoorde u al dat... Uh, Max Verstappen in de eerste kwalificatie van de baan is geraakt. Louis Dekker, goedenavond. Jij was op het circuit van Bahrein, Misschien ben je er nog wel. Uh, zou ook zo ja. kunnen. Uh, uh, ja. Je hebt Verstappen tekst en uitleg worden gegeven tegen de geschreven media. Waarom was hij nou de controle over zijn auto kwijt? Dat is heel bijzonder. Dat wist hij aanvankelijk zelf niet. Hij heeft een paar momenten gedacht. Is me hier overkomen wat ooit in Monaco is overkomen? Heb ik een fout gemaakt? Hij zei het... Letterlijk ben ik echt zo'n eikel. Maar nee, dat was niet zo. Hij is naar zijn team teruggegaan. Er kwam de engineer op hem af. De engineer is degene die met hem eigenlijk de auto afstelt. Eigenlijk zijn technische rechterhand. En die zei, hier is iets gebeurd. Daar kon je niks aan doen. Excuses. En dat is bijzonder dat een engineer dat te zegt tegen een coureur... als hij net een auto plat heeft gereden. Uh, er is iets ingewikkelds gebeurd in de motor van Verstappen. Dat heeft met software te maken. Het illustreert maar weer dat Formule 1 een hele ingewikkelde sport is. Ik zal het proberen in Jip en Janneke uit te leggen. Max Verstappen heeft op het moment dat hij... de Helemaal niet op zat te wachten. Een stoot van 150 pk gekregen. En daardoor is die auto eigenlijk, nou ja, onder hem uitgeschoten. als een op hol geslagen paard. En toen was het klaar. En hij zegt, ik kon er niks aan doen. En dan vraag je als journalist natuurlijk, weet je het zeker dat je daar niks aan kan doen? En toen kwam het onnuchterende antwoord. Toen zei hij, ja, ik had er wat aan kunnen doen als ik niet in die auto was gestapt. Dat was de enige manier. Dus Verstappen, laat ik het maar samenvatten, was passagier van zijn eigen auto. Misschien maar voor één seconde. Maar dat was wel de seconde die hem vervolgens in de muur deed belanden. En dat is nog al het, het meest tragische. Er zijn hier helemaal geen muren. Nee. Er is er maar één. En hij heeft hem gewonnen hoor. Ja. Ongelooflijk. Ja, hij maakte maar een grapje over. Hij zegt, ik zal naar de koning gaan en zorgen dat deze muur ook weg moet. Dat er iets meer ruimte moet komen omdat het gevaarlijk is. Maar ja. Nou ja, dat ja. is het grapje. Ja. Dan nou, kan ik me voorstellen dat het team zich uh, schuldig voelt, uh, wellicht. Uh, fout begaan of misschien ook niet. Dat het iets is wat je niet kunt voorkomen. Hoe hebben ze gereageerd? Ja, toch wel een beetje bizar. Want de eerste die de pers te woord staat is de teambaas, Christian Horner. Die weet op dat moment kennelijk nog niet precies wat er is gebeurd. staat met de BBC te praten en zegt ja, ja, kwalificatie ging goed. Ricciardo goed vierde, zat er bovenop. Maakt zeker kans in de race op het podium. En Max maakte een fout. Dat is jammer. Dus de teambaas zegt eerst dat Max Verstappen een fout maakt en vervolgens moet het worden gecorrigeerd. Vervolgens is er dus inderdaad uitleg van Max Verstappen die plausibel is en die zegt ja ik kon er eigenlijk helemaal niet aan doen. En waarom zouden we dat niet geloven? Dat heel geloofwaardig uit. Maar de teambaas in dit geval heeft een heel ander verhaal verteld. Dus de communicatie bij Red Bull Racing, laat ik het netjes zeggen, die gaat nog niet helemaal lekker. Nee. Um, nou, was er nou heel veel mogelijk geweest als die, als die uh, wel had kunnen doorrijden? Als je bijvoorbeeld naar de tijden kijkt en de data? Ja, zeker, zeker. Het is een ongelooflijk gemiste kans en dat zie je al aan de teamgenoot van, van Verstappen. Die start als vierde en die zit er nog geen halve seconde achter. Die zat binnen 0,4 seconden van Position, de pole die naar, naar Ferrari is. Die aan Vettel, de winnaar van de eerste race. De andere Ferrari ernaast. Bottas op drie. Hamilton pas op de negende plek. Dat komt ook door een, een, een straf die hij heeft gekregen. wegens zijn nieuwe versnellingsbak. Maar je ziet de kans ontstaan. Want Ricciardo zegt. Ik start vanaf de tweede rij. Ik ga even lekker wheel bangen. in de eerste bochten. Want er valt wat te halen. Zo noemt hij dat op zijn Australisch. Dus Ricciardo ziet het wel gebeuren. En Verstappen wist ook. in de kwalificatie gaan we het misschien nog net niet redden. Wordt het misschien tweede rij, misschien vijfde plek. Maar in de race maken we kans, want dan zijn we relatief altijd closer, relatief wat sneller. En ja, die kans is natuurlijk nu om zeep. Hij start vanaf de 15e plek en hij zegt: maar ja, misschien komt er een safety car. Misschien kan ik dan doen wat ik vorig jaar in Amerika deed. Dan kan ik zo naar het podium. Maar dat is natuurlijk een wonder dat moet gebeuren. Normaal gesproken gaat hij van 15 morgen naar 6 of naar 5 hooguit en zal er niet veel meer in zitten. Want de Ferrari's en de Mercedes. En, ja, die, die zijn te ver weg. Verstappen is wel, hij was wel opgewekt. Hij zei: Ja, nou ja, weet je, er liggen best kansen. Hamilton staat ook op negen, die is niet zo ver weg. Maar dat is natuurlijk een hele vette knipoog. Zo wil hij helemaal niet denken. Want hij had hier absoluut naar het podium gekund. Ja, nou, het wordt in ieder geval spectaculair morgen. Um, uh, dan gaan we meer ook uh, van jou horen. Dankjewel uh, voor nu. Vanaf uh, het circuit in Bahrein was dat uh, Louis Dekker. En dan uh, Filip Koken. Filip, goedenavond. Bij Sparta tegen VVV. Begint over een paar minuten. Die horen ook die tussenstanden natuurlijk. Roda voor. Nak gewonnen van Vitesse. Hoe is dat daar aangekomen? Heb jij enig idee? Ja, dat maakt ze natuurlijk knap ongerust. En ja, daar hebben ze ook alle reden toe natuurlijk. Nak is nu al een beetje uit het zicht verdwenen. En als Roda inderdaad wint. Ja. Dan is er maar één ding. Wat Sparta rest vanavond VVV verslaan. Ze staan inmiddels... Op het veld. Wat handje klappen met de tegenstanders. VVV is de tegenstander dus. En ja, dat zou wel eens een hele gunstige tegenstander kunnen worden vanavond. Terwijl u daggroet kunt luisteren naar die mooie Sparta Massa. Ja, fantastisch. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar uh, ja, want. VVV heeft 34 punten gehaald en dat wordt niet alleen door VVV overigens beschouwd als een puntenaantal waarmee je wel zo goed als veilig bent. En wat valt er dan nog te winnen voor VVV dat niet voor niets rechts drie punten heeft gehaald uit de laatste acht wedstrijden. Moet het allemaal nog wel zo nodig? Ja, natuurlijk. Ze zullen de wedstrijd er niet weggeven. Ze kunnen vrij uitspelen, zal iedereen zeggen. Maar waar spelen ze in feite nog voor? Ze doen het met de laagste begroting in de divisie al zo ontzettend goed. Ze hebben een fantastisch puntaantal. Daar had niemand vooraf op gerekend. Maar wat valt er nu nog voor ze te winnen? Dat is een beetje de vraag. Kunnen ze nog het uiterste geven tegen Sparta? Dat zou wel eens heel gunstig kunnen zijn voor Sparta. Maar misschien loop ik op de zaken vooruit. Nou ja... Nagelbijten, dat doen ze hier allemaal. De trouwe aanhangers van Sparta. Er valt op in de opstelling dat Chabot er niet bij is. De centrale verdediger die het de laatste weken zo goed doet. En toch een spijkerharde overtreding. Werd in staat van beschuldiging gesteld, dus voor twee wedstrijden geschorst. is er nu niet bij. Wordt vervangen door Bart Friens. Breuer blijft dus op de bank. En op het middenveld een bijzig ging geen doegal, maar Paco van Morsel. Tikkie aanvallende wellicht. Op het middenveld bij Sparta. Dan bij VVV. Eén wijziging daar. Pieter van Krooi is daar geschorst. En wordt vervangen door Seuntjes. Die terug is van hun schorsing. Allemaal heel logisch. We zijn van start. We zijn tien seconden onderweg. Sparta, VVV. dit kan als een hele mooie avond gaan worden. 0-0. Ja, een mooie avond. Ja, dat is het eigenlijk al. Als we kijken wat er allemaal gebeurd is bij Roda Peck. En ook bij AZ-PSV. eens bij Roda Pek. Nou, er wordt afgetrapt begrijp ik Frank. Ja, zo is het. Dus, uh, we zijn net begonnen aan de tweede helft met uh, één wisseling. Uh, Dirk Marcellus is in de kleedkamer achtergebleven. Ik had al gezegd dat hij dus een hele goede eerste helft achter de rug had. En voor hem in de ploeg gekomen, de 16-jarige jongen Sepp van den Berg. En uh, ja, dat zou je kunnen zien als het ene risico voor het andere risico. Zeker als je uh, voorin bij Rodier C. Shahin ziet spelen. Maar uh, Van den Berg heeft het de afgelopen weken goed gedaan. Als uh, vervanger van Sandler. En dan mag hij nu naast gaan voetballen. Twee jonge centrale verdedigers dus bij Zwolle. Dat is een soort van risico. Maar met Marcellus daar blijven spelen achterin was ook een risico geweest. En dan kun je misschien toch beter iemand uh, vervangen. Althans, dat was in ieder geval de keuze van John van het Schip geweest. Met Zwolle nu in de aanval. Twee in achter, nog altijd. En als ik in de aanval dan moet je niet die bal helemaal terugleggen in de richting van Van Polen. Die gaat zelfs nog verder terug richting Diederik Boer. En dan uh, het balbezit voor uh, Van den Bedder. Een van die twee centrale verdedigers. Dus legt hem uh, breed op zijn kompaan daar achterin. Sandler. Sandler zoekt dan altijd in de diepte. Waar kan ik iemand aanspelen? Hij vindt Mokhtar aan de linkerkant tegen de zijlijn aangeplakt. De hoogte van de middellijn zo'n beetje. En zo probeert Zwolle langzaam maar zeker uh, de helft van Rodi C op te zoeken. En voor Roda... Ja, na een goede openingsfase zakte het toch wel redelijk ver weg. Nu een combinatie tussen Namli en Saimak die mislukt. Onderschept door Njatic. Njatic die de bal even teruglegt. En dan uh, probeert Roda daar vandaan ook weer aan te vallen. Met een hoge, lange bal in de richting van Shaheen. Dan af Afdijjai in de, de diepte aangespeeld. En dan wordt er gefloten door Kuipers. En een overtreding gemaakt door Eizibue. Het is nog ver naar de goal. Ook al staat er niemand meer achter. Dus een gele kaart en niet een rode kaart voor Eizuboe. Uh, en dat heeft er alles mee te maken... dat het echt nog 35, 40 meter is... totdat ze bij het doel van Boer zijn. Maar uh, daar was daar bijna Af erdoor. Het is slechts een vrije trap. Op 35 meter zeker van de goal van Boer... voor Rodi met een 2-1-voorsprong. De tweede helft ook van AZ tegen PSV. Je hebt ons doelpunten beloofd uh, allemaal. Heb ik dat gedaan? Ja, dit, ja dit, die wel, gaan ongetwijfeld vallen, ja. zei in de tweede helft. Ja, dat klopt. Nou, dan moet ik maar hopen dat dat gaat gebeuren. 0-0 is het nog wel. Na een minuut in de tweede helft inzet van deze wedstrijd. Natuurlijk de spanning in de competitie naast de drie punten. ook elke wedstrijd op het spel staan, wordt de divisie weer spannend. Na vanavond, dat zou kunnen als PSV hier niet wint. Want zelfs bij een gelijkspel ziet het er opeens heel anders uit voor PSV. Als Hendricks nu een bal achterin wegtrapt. Want dan kan het gat met Ajax slinken tot 5. En Ajax speelt volgende week in Eindhoven tegen PSV. Mocht Ajax die winn en er worden twee. En ja, dan kan PSV nog maar één misstap maken. Dat zijn heel veel Mitsen en Maren. Maar laat wel zien dat PSV hier eigenlijk moet winnen. En als het hier wint, ja, dan uh, kan de platte kar echt wel naar buiten worden gereden. Want dan kan het bijna niet meer misgaan. Maar alles minder dan een overwinning. En het uh, wordt toch nog heel interessant de komende weken in de slotfase van de competitie. Er is niet gewisseld. In de rust aanzet heeft de bal. Aan de linkerkant van het veld een schot van ver. Van... Uh, Gustil gaat net naast. Of net naast. Het scheelt echt wel een paar meter. Of het is Oujan die schiet. Til stond net naast hem. Oujan schiet de bal naast de linksback die nog wat moeite heeft. Met dat nieuwe speelsysteem. Wat John van der Brom en zijn assistent Arne Slot hebben uitgedokterd. Dat 5-3-2 met een hele belangrijke rol dus voor de backs. Dat zijn Jonas Svensson aan de rechterkant. En Thomas Oujan, vorige week nog geblesseerd, aan de linkerkant. Svensson die kan dat wel goed invullen. Oujan heeft wat meer problemen. Maar het staat vooralsnog nog steeds zoals AZ stond toen het begon. Namelijk met vijf verdedigers. En tactisch dus nog niks gewijzigd in de rust. Nu PSV met Van Ginkel loopt zich vast op Mietje. Hendricks probeert dan toch nog de bal in bezit te krijgen. Lukt niet, maar uiteindelijk toch wel. Als Isimat uh, de bal achterin opvangt voor PSV. En dan een goede aanval via Arias Lozano vrijgespeeld. Rechterkant van het veld. De Mexicaan. Zet de bal voor. Luc de Jong! 1-0. Nee, buiten spel. De bal gaat er wel in. Maar opnieuw gaat de vlag omhoog. Voor de tweede keer dat een doelpunt van Luc de Jong wordt geannuleerd. Prachtige aanval wel weer. Van PSV, net als die uh, aanval waar de eerste goal uit voortkwam. Die werd terecht, of dat was een vrije trap. Die werd terecht geannuleerd. Wordt deze ook terecht geannuleerd. Dan wordt is ja, dus ja de Jong staat een meter buitenspel nog steeds 0-0 ook na drie minuten in de tweede helft. Waking up in Venice by the beer, Slowly shaking off the sand. How did I get here? Under the Zeven minuten uh, voor negen uur. Kort voor negen. Dan gaan we nog eventjes naar uh, alle drie de velden. Laten we beginnen bij AZ tegen PSV allemaal. 51 minuten gespeeld. 0-0 in Alkmaar. PSV wel beter begonnen aan de tweede helft. We zagen al die uh, afgekeurde goal van Luc de Jong. Die buitenspel stond en die bal binnenschoot. Maar ook een goede kans voor Van Ginkel. Die de bal net schoot. En nu een nieuwe aanval. En Lozano die de bal uh, krijgt. Naar het AZ de bal achterin niet weet weg te werken. De bal is al wel over de achterlijn gaan. Als Lozano voortrekt. En dus gaat de vlag omhoog aan de rechterkant van de assistent. En Fluitblom voor een achterbal. En dan mag Bizot de doeltrap weer gaan nemen. PSV heeft grip op de wedstrijd gekregen. Dat is zichtbaar in de eerste vijf minuten na rust. Maar het kondigde zich al een beetje aan in het laatste kwartier van de eerste helft. PSV werd steeds sterker. AZ komt steeds minder van de eigen helft af. En dat krijgt een vervolg in het begin van de tweede helft. En dus moet Van de Brom reageren om toch weer de controle terug te krijgen over deze wedstrijd. Gaat hij dat ook doen met bijvoorbeeld een wijziging in het spelsysteem van AZ? Vooralsnog niet... En dan vraag ik me wel af hoe lang het goed blijft gaan met AZ. Want PSV is echt sterker nu. Met een aanval via Luc de Jong. Die de bal goed vasthoudt en hem naar de linkerkant speelt. Naar Pereiro. De Jong speelt sowieso goed in deze wedstrijd. Pereiro, linkerkant. Zet de bal voor. Het is lang onderweg. En Bizot kan hem heel eenvoudig uit de lucht plukken. En geeft gelijk weer mee aan Mietje. Tempo ligt wat lager. Vlak na rust dan in de eerste helft. Misschien gaat het nu wat omhoog als AZ in de aanval is. Het nog steeds 0-0 staat in ook. Maar Dit is een mooie aanval. Jaan Baks, steekbal, Gustil. Wordt dit hem dan nee? Nog een blok en weg wordt dan wel raak. Weghorst in de 53ste minuut met de 1-0 voor AZ. In eerste instantie gaat het nog fout als Swaap niet voor de eerste keer in de baan van dat schot kan gaan liggen. Maar PSV krijgt hem niet weg. de doel is leeg. Weghorst achter de bal. Die tikt hem binnen. En met zijn 14e doelpunt van dit seizoen zet hij AZ in de topper tegen PSV op 1-0. Goed, zet 1-0 de Weghorst. We gaan naar Roda tegen Peck Solle. Frank Wila. Afdijjai na 54 minuten. 2-1 voor SC en Afdijjai bereikt Shaheen. Kort balletje in de richting van Gustafsson. Daar zit Sandler tussen. en Van den Berg probeert dan in één keer Mokhtar aan te spelen. Daar zit Dijkhuizen, ook ingevallen in de rust, uh, goed tussen. Dat is wat Zwolle steeds overkomt. Ze wachten tot die bal bij hun is. Ze reageren pas als de bal hun kant op komt. En dan is de tegenstander steeds net een metertje eerder dan zij zijn... Dat was voorus al zo. Dat is na rust niet veranderd. Toch een tikje. Ja, te laconiek. Te gemakkelijk allemaal bij Swallow, uh, Hoewel ze wel de gevaarlijkere ploeg zijn van de twee. En dus de 2-2 eerder in de lucht hangt dan de 3-1. Maar er is maar één goede counter van Rodier C voor nodig... om deze wedstrijd misschien wel in het slot te schieten van de berg... met een lange bal in de richting van Parsiček. Eén van die spelers die steeds zo laat reageert... als die bal zijn kant op dreigt te komen... staat hij nog achter zijn tegenstander... en moet hij zijn uiterste best doen om die bal alsnog aan te nemen. Nu hoeft hij dat niet te doen, want staat hij goed. Namli bereikt uiteindelijk Zajmak niet. iets zit daar goed tussen. Is ook weer te makkelijk die bal breed gelegd. Bijna getelegrafeerd die paas. En uiteindelijk de overtreding gemaakt... Op Njad, iets waardoor C. de vrije trap mag gaan nemen voorlopig. Lijkt die voorsprong van C. wel veilig tegen Pek Zwolle. Maar het is nog lang 2-1. Sparta VVV, ook dat is nog lang. Filip? Dat is nog heel lang. De 11 minuten nu gespeeld. Het is nog altijd 0-0. Maar dat mag een wonder heten. Want Sparta is zeer stormachtig en enthousiast begonnen. En dat heeft geresulteerd in vijf kansen. Van Moorsel schoot van de meter of 20. op de paal. Buiten bereik van de doelman. En nog in diezelfde minuut, in de derde minuut, was er een... Uh... Uit een corner. Ineens uit de draai geschoten door Muren. Die raakte de lat. Paal en lat geraakt binnen een minuut door Sparta. Daarna nog een schot van Muren. Gekeerd door Oenderstaal. Een schot van Muren. Net naast. En daarna nog een kopbal van Vriends uit een corner. Ook weer gepareerd door Oenderstaal. Met kunst en vliegbaar is VVV overeind gebleven nu. En nu gaat Sparta weer bouwen aan een aanval met Muren. Die toch een opvallende rol heeft hoor. Ja, schaduwspits zo spelend achter Kramer. Holst daar als rechter gaat nu een paas geven. 0-0 is de stand. We hebben 12 minuten achter de rug bij Sparta tegen VVV. De tussenstand nog even aan Z. PSV 1-0 zojuist geworden. Doelpunt van Weghorst. Roda tegen Pexwolle nog steeds 2-1. En nu hoort het Filip al zeggen: Sparta, VVV daar nog steeds 0-0. En eerder vanavond om half 7 werd er afgetrapt bij Nak tegen Vitesse. Is afgelopen 1-0 voor Nak Breda. Tot zo.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 18 plus speelbewust. NTO Radio 1.